Voor spoedige start, Juri Dubinitsky met het NOS-journaal. Een staat is om het leven gekomen. Dat meldt de regionale website 1 Limburg. Daarmee zou hij de twintigste Nederlandse jihadstrijder zijn die is gedood. De familie van de man heeft aan de politie laten weten dat hij is omgekomen. Maar de politie kan dat niet bevestigen uit privacy-overwegingen. De man zou vrijdag ernstig gewond zijn geraakt door een mortiergranaat. Afgeschoten door het Syrische regeringsleger. De Syrische president Assad heeft toestemming gegeven voor de levering van medicijnen aan de belegerde stad Aleppo. Sinds september zijn er maar weinig hulpgoederen het land binnengekomen. De Wereldgezondheidsorganisatie hoopt dat er volgende week al vaccins, infusen en operatiemateriaal naar Aleppo kunnen worden gebracht. Ook delen van Damascus worden weer opengesteld voor hulpverleners.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 In de Randstad is op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude Dijk en Hoogmade de reishoop dicht na een ongeluk. Vanaf Zoeterwoude Dorp staat er 2 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Gehoord, ...maar ze hebben wel een leuk kerstliedje gemaakt... ...All Alone at Christmas... ...en dat open het derde gedeelte van Zandvoort op zondag... ...op deze zondag 21 december 2014. Vergeet de kersthits, die gaan we draaien... ...die niet de winterse 50 hebben gehaald... ...onder deze Whitney Houston... ...Do You Hear What I Hear... Uh, Rudolf de Nose Reindeer. Je hebt gelijk uh, trek in warme chocolademelk of een uh, glaasje glühwein met je plaat. Whitney Houston daarvoor. Do you hear what I hear? Kijk op de velden in Rotterdam komt Ajax een voorsprong in de 83ste minuut door een doelpunt van Van der Horn. En dit is Destiny's Child. Uh, uh. You know, Christmas was made for the cherry. Uh, uh. Destiny's Child child on the eighth day of christmas my baby gave to me a pair of chloe shades and a diamond belly ring on the seventh day of christmas my baby gave to me a nice back rub in it massage my feet on the sixth day of christmas my baby gave to me a crack jacket with dirty denim jeans on the fifth day of christmas my baby gave to me the point that he rose for me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 Doc Asden met uh, Winter in America is Cold. En. De uh, plaat zelf uh, door het origineel is dus niet uh, in de winnende 50. Maar wel de koffer van René Vroger. Die staat dit jaar op nummer 32. Winter in America is Cold. En daarvoor Destiny's Child met uh, Eight Days of Christmas. Het is negen uh, voor half vijf. We gaan even kijken naar. nog uh, wat sportnieuws. Bij haar eerste wedstrijd in het veld dit seizoen is Marianne Vos als tweede geëindigd. De zevenvoudige wereldkampioen moest bij de veldrit voor de wereldbeker... in het Belgische Namen de zege aan de Tsjechische Katharina Nas laten. De 70 jarige voorspreekt de afgelopen maanden geen wedstrijden... en ontbrak dan ook in de wereldbekerkoers in Valkenburg, Kokseide en Milton Keynes. Op het loodzware parcours op de citadel van Namen ging ze er snel vandoor... en sloeg ze een flink gat. In vervolgende betaalde ze de tolva-inspanningen. Ze werd daar achterhaald door Nas die haar al snel achterliet en solo naar de, haar derde zege reed. De Belgische Sanne Kant, leester in de wereldbekerstand, werd zesde. Maar het bouwmeester heeft aan de dezelfde gata op de Copa Brasil... geen eremetaal overgehouden. De gezin werd gisteren in de medal race van de Lezer Radial bestraft wegens een verkeerde mannen in de vervelde bij van Rio de Janeiro en viel terug in het klassement... De Belgische Evie van Aker won de slotwedstrijd met dubbele punten en pakte de titel. Bij de mannen beloonde Rutger van Schaardenburg zich in dit Olympische boottype met brons. En daarvoor volstond op de laatste dag een zesde plek. De Brazilianen Robert Scheid en Bruno Fontes stelden de thuisfront niet teleur. En bleven eerste, respectievelijk tweede. Winsurfster Lilian de Geus pakte brons op de RSX-plank. Ze had genoeg aan de vierde plaats om de Britse Isobel Hamilton van het podium te duwen. Hamilton's landgenote -no, uh, Brandy Shaw won, uh, won voor de Braziliaanse Patricia Vrijtas. Dorian van Rijzerbergen haalde de finish niet. De Olympisch kampioen bleef niet te min vijfde in de eindrangschikking. Zijn trainingsmaatje Kiran Badlou die kwam wel binnen, maar in de achterhoede. Hij eindigde als negende. De titel ging naar de Brit Nick Dempsey. Finn Zelster Pieter Jan Posma, bleef op de slotdag aan de kant... en gooide daardoor een medaille in het water. De Brit Gils Scott, al zeker van het goud, won de voor de achtste keer. Annemiek Beckering en Annette Dutz volgden dat goede voorbeeld... in de zwak bezette 49er FX-klasse. Mandy Mulder en Koen de Koning werden in de NACA 17 tweede en eindigden in deze katamaran als zevende net achter René Groeneveld en Sven Krol... Dan gaan we weer even skiën. Elisabeth Gurgel heeft de Super J uh, Super G. In het Franse Val Dijer meetellend voor de Wereldbeker op haar naam geschreven. De Oostenrijkse hield in haar landgenote Anna Fenninger, vijfhonderdste uh, van een seconde. Achter zich en de Sloveense Tina Maaser, dertienhonderdste. Had Lindsey Von gewonnen, dan had de Amerikaanse met 62 zegens het record van de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pril geëvenaard. Win, eh, die herstelt van langdurig blessureleed... kwam echter ten val, zonder schade op te lopen. Zat we bij de eerste meting nog de snelste tussentijd. Dan gaan we even judoën. De mannenploeg van Kenamu is er niet in geslaagd... voor eigen publiek de Europa Cup te winnen. De Harmers verloren gisteravond de finale van Fighter Tbilisi. Dat stond al na drie partijen vast. Junior Degen, Tex Elmond en Frank De Witt stopten naar een ippon van hun uh, Georgische opponent. Teleurgesteld van de mat. Shalva Kardava was te sterk voor Degen. Nuxari Tatalashvili vergrootte de voorsprong voor Tbilisi door Elmond met succes in de houtgreep te nemen. En uh, Advental die besliste de eindstrijd voortijdig ten koste van De Witt. Nou wel van het eind kon het vervolgens ook al niet boorwerken tegen Varlan Lapartaliani. Maar naar Henk Grohl de eer mocht redden, dat lukte wel. De Groningse krachtpatser versloeg Adam Oekoushiavili en bepaalde de eindstad op 1-4. De mannen promoveerden wel naar de Golden League, het hoogste Europese podium. Net als de vrouwen eerder op de dag. Dat was te danken aan de derde plaats in, de, in het Europa Cup toernooi voor eigen publiek. En de wel ontbrons werd Moolhausen, of Meloes, moet ik zeggen op zijn Frans, met 3-2 verslagen. Birgit Ente, Nicoda, Smith, Davis en Erster Stam zorgden tegen de Franceses voor de winstpartijen. Kinamioe verloor de tweede ronde van de Zwitserse favoriet Korta Lloyd. Eh, met 2-3. En maar herstelde zich via de herkansing ten koste van Shabolowska Moskou en Samurai Wenen. Goed, tot zover zo het sportnieuws van vandaag. Nou, nu nog niet helemaal. Want uh, ik kan je verklappen dat uh, Ajax toch nog gewonnen heeft uh, van Excelsior. 2-0 is het geworden door uh, doelpunten van de uh, invallers uh, Van der horen en Zivkovic In de laatste 10 minuten van de wedstrijd. En uh, het is ook uh, volgens mij klaar in Breda. Ja hoor, daar is het uh, 1-0 geworden voor Feyenoord. Wij gaan uh, verder met muziek. We doen met de Two Brothers on the Fourth Floor. Met time. Ja. Nog de vergeten kersthits. Die dus niet de winst 50 hebben gehaald. Two brothers on the fort for time. The single-longs, Mr. Snowman en Gloria Estevan. Met uh, Christmas Through Your Eyes. En deze plaat is net nieuw. Waarschijnlijk daardoor ook niet de winst 50 gehaald. Maar wel ontzettend leuk. Hier is Ariana Grande, Santa Tell Me. Santa Tell Me. It's hit a new low. Yeah, and his first name is C. Do! <laughs> Green, All I Need Is Love, dat doet hij samen met The Mippets. was een uh, bescheiden hitje vorig jaar. En daarvoor Ariana Grande, Tell Lee. Kwart voor vijf. Het begint alweer inmiddels uh, donker te worden hier in uh, Zandvoort. En we draaien de nieuwe single van uh, The Common Limits. Die hebben ook een kerstsingle gemaakt. En die heet Christmas Around Me. Snowflakes somewhere. Say it's that time again Tracks leading home Through the new falling snow Bells in the city square Lights filling up the air Children are singing Het was wel lekkere muziek, hè? Otis Redding met uh, White Christmas en daarvoor de Common Limits met hun uh, nieuwe single die heet Christmas Around Me. En die worden er voorbij komen bij CFM Zandvoort. Nou, uh, het zal zijn, 20 jaar geleden, toen CFM uh, nog in de waartoren zat, toen, uh, toen, uh, ja, toen kregen we op een gegeven moment een singeltje. En dat was deze: Rens de Ronde. Kerstkrans, kipkonijnen en kalkoen hebben grijs gebruikt.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 In de kamer staat een boom, met honderd mooie ballen van een Ja, Kerstmis, Kerstmis. Heel mijn smoking zit vol. en van mijn vlinderstrikkie knelt het elastiek. Kerstkrans, konijnen. See you. Vallen van de piek. Ja, ja, ja, Kerstmis, Kerstmis. Heel de boot van onderstroom. Maar ja, met kerstverlichting kostte maar tien piek. met Little Saint Nick. En daarvoor horen uh, we Rens de Ronde... met Kerstkrans, Kipkonijnen en Kalkoen. Uh, volgens mij is die plaat alleen maar bij ZFM in het geweest. En ik heb even gegoogeld, maar hij bestaat nog steeds Rens. Hij woont in Schiedam. En hij zal allemaal voor jouw achtergrond uh, muziekjes in uh, zien te boeken. Goed, uh, zometeen de winst 50 op CFM. Non-stop het aan 9 uur. Wordt ook gedaan op woensdag 24 december... van uh, 6 uur s avonds tot 10 uur s avonds. Eerste kerstdag van 12 tot 4 en uh, vrijdag, 16 december, dat is heet. Tweede kerstdag van uh, 4 tot 8. Dat doen we allemaal non-stop op CFM. De winterse 50 heeft uh, dit jaar 25 stijgers, 19 zakkers, 2 blijven staan. 4 nieuwe, 11 nieuwe producties, 11 Nederlandse producties en 1 Belgische productie. Hoogstinniteerde Nederlandse plaat is uh, Flappy op nummer 8. En de kerstdienst van 2014 is uh, Band 830 met Do They Know It's Christmas Time. Nou, we hebben ook een soort uh, bummeling-ander bij uh, de winterse 50 En uh, die uh, zit er als uh, volgt uit. 60, Dean Martin, Let it snow 39, uh, 59, Mattie en Wietse hang die bal in de boom. 58 Winnie Houston, Do You Hear What I Hear. The Common Limits op 57 met Christmas Around Me. 56 The Carpenters, Sleigh Ride, 55 Melanie Thornton, Wonderful Dream. 54 P- Boys, Kouten, 53 Enja, We Wish You a Merry Christmas. 52 Darling Love, All Are Alone and Christmas. en 51 Mariah Carey, Santa Claus is Coming to Town. Hé, hey, dat was hem. Zondag op zondag. Wij spreken graag weer volgend jaar. Dag!